8 uur. Het NOS-journaal. Doorald Meegens. Het gaat nog altijd niet goed met KPN. Utrecht wil referendum over samenvoeging provincies. En 200 nieuwe schademeldingen bij NAM door aanschokken. KPN heeft nog steeds last van teruglopende inkomsten. doordat klanten minder sms'en en mobiel bellen. Het telecombedrijf leed in het vierde kwartaal 160 miljoen euro verlies. Analisten hadden op minst gerekend. De omzet nam af met 3% naar ruim 3 miljard euro. Klanten gebruiken steeds vaker toepassingen als WhatsApp en Skype en daar verdient KPN minder goed aan dan aan smsjes en mobiel bellen. Daarnaast neemt de concurrentie toe in de mobiele telefonie. Een ruime meerderheid van de provinciale staten van Utrecht wil een referendum over het samenvoegen van de provincie Utrecht met Flevoland en Noord-Holland. Een motie van de PVV kreeg steun van de SP, VVD, CDA, Partij voor de Dieren en 50+. Het referendum moet volgend jaar maart worden gehouden samen met de gemeenteraadsverkiezingen, meldt RTV Utrecht. Het wordt een raadgevend referendum waar het kabinet zich niets van hoeft aan te trekken. De PvdA benadeelt geen ouderen, dat zei PvdA-leider Samson... in het tv-programma Nieuwsuur. Hij reageert hiermee op de kritiek van Geert Wilders van de PVV... en Henk Krol van 50PLUS. Volgens Samson doen de partijleiders nu wat hij probeert te voorkomen... namelijk ouderen tegenover de rest zetten. Krol en Wilders reageerden op opmerkingen van Samson... bij een bijeenkomst van het blad Libellen... waar hij zei dat ouderen juist de rijkste groep van het land vormen. Wilders noemde Samson een bejaarde-basher en Krol zei dat de PvdA niet langer een sociaal gezicht heeft. De Nederlandse aardoliemaatschappij heeft de afgelopen week... 200 nieuwe schademeldingen binnengekregen. Nam directeur van de Leenput heeft dat gezegd tegen RTV Noord. Het gaat om schade door aardschokken... die worden veroorzaakt door de gaswinning in de provincie Groningen. Van de 2500 meldingen die al bekend waren... zijn er volgens van de Leenput intussen 500 afgehandeld... op een volgens hem simpele, fatsoenlijke en ruimhartige manier. De aardgaswinning in het gebied leidt opnieuw tot onrust. Nu is gebleken dat door de gaswinning... zwaardere bevingen kunnen ontstaan dan eerder werd gedacht. Zo'n 165.000 leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs... beginnen vandaag aan de CITO-toets. Op basis van deze eindtoets en het advies van de school... wordt bekeken welke vorm van vervolgonderwijs... geschikt is voor de kinderen. Nieuw dit jaar is dat kinderen van wie wordt ingeschat... dat ze uitkomen op, het, op de laagste twee VMBO-niveaus... een zogeheten eindtoetsniveau kunnen maken... Tot nu toe was die alleen bestemd voor kinderen... met een leerachterstand van anderhalf jaar. Noord-Korea staat op het punt een derde nucleaire test te doen... zegt de Zuid-Koreaanse ambassadeur bij de VN. Volgens hem is het heel druk op het kernwapentestgebied... in het gesloten communistische land. Vorige maand kondigde Pyongyang een kernproef aan... omdat het kwaad is over de aanscherping van de VN-sancties. Dat gebeurde nadat Noord-Korea in december... een lange afstandsraket had gelanceerd. Met de raket is een satelliet de ruimte ingebracht...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 In 1994 stond de groep Wet Wet Wet met een ander lied van Reg Presley. 15 weken op nummer 1 in de Britse hitlijst Love is All Around. Reg Presley was 71 jaar. Na zeven dagen is er een einde gekomen aan de gijzeling van een vijfjarige jongen in Alabama in de Verenigde Staten. De jongen is gered, de gijzelnemer is dood. Het kind is in het ziekenhuis onderzocht, maar lijkt fysiek niets te mankeren. FBI-agenten bestormden de locatie waar de man het kind vasthield... Vorige week dinsdag schoot de gijzelnemer een chauffeur van een schoolbus neer... en nam de jongen mee naar een bunker in zijn achtertuin. De politie onderhandelde de afgelopen dagen met de gijzelnemer... een 65-jarige Vietnam-veteraan die al eerder met justitie in aanraking kwam. De Nederlandse atleet Brian Mariano is op Curaçao veroordeeld tot een jaar celstraf... waarvan de helft voorwaardelijk. Hij werd twee maanden geleden op de luchthaven van Curaçao betrapt... met ruim 700 gram cocaïne in zijn koffer. Mariano, die viervoudig Nederlands kampioen is op de 60 meter indoor... en vorig jaar meedeed aan de Olympische Spelen, zegt onschuldig te zijn... en zegt dat hij niet weet hoe de cocaïne in zijn koffer terecht is gekomen. Hij overweegt in beroep te gaan tegen de celstraf. Tot weer nog. Eerst flinke buien met mogelijk onweer en natte sneeuw. Daarna meer ruimte voor de zon. Het wordt vandaag ongeveer 5 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en tegen middernacht volgt vanuit het westen sneeuw. ANB ah, nee, verkeersinformatie. In het noordoosten en oosten van het land is het door winterse buien plaatselijk glad. Verder is het ondanks dat een normale ochtendspits. De meeste files staan rond Amsterdam en in het zuiden. Vooral op de A6 ten noorden van Almere is het druk en de A7 vanuit Horen. Verder valt op de file op de A28, Hogeveen richting Assen. Tussen de afrit Dwingelo en Assen-Zuid, 12 kilometer na een ongeluk. Maar de rijbaan is weer vrij. De andere kant op tussen assen Zuid en de Afrit Westerbork 5. En de A58 van Tilburg naar Breda. Tussen de Afrit Hilvarenbeek en, en Gilze 6 kilometer na een ongeluk, maar daar is de weg weer vrij. Uw omzet en marge staan onder druk. Uw verkoopafdeling zet alle zeilen bij. Dan kunt u dus wel wat extra hulp gebruiken.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 Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Het CDA is niet tegen Europa en gemeenschappelijk beleid. Maar het mag van partijleider Buma wel een beetje minder. Want er ontstaat ergernis over Europese bemoeizucht. Spreken Buma zo dadelijk. En eigenlijk wist iedereen er al van. En toch is het rapport van Europol over fraude in het voetbal ingeslagen als een bom. Als ik eraan denk, dan, dan, draait, dan draait mijn maag om. Nu is natuurlijk de vraag hoe het probleem moet worden aangepakt. Ja, want Europol heeft gisteren die omkoping rondom wedstrijden stevig op de kaart gezet. Zelfs Champions League wedstrijden en kwalificatiewedstrijden voor het WK en het EK zijn besmet. We gaan erover praten met EP van PvdA Europarlementariër Emin Boskoet. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst maar eens naar ons eigen land kijken. Want de reactie hier is dat vooral het probleem wordt onderschat. Dat er ook te weinig naar wordt gezocht. Vindt u dat ook? Ja, ik vind het in ieder geval een goede... Vordering, want hiervoor was de reactie voortdurend op metfixing dat het niet in Nederland bestond. Uh, nu inderdaad dat het onderschat is, uh, is een goed punt omdat gisteren uh, Europol met keiharde cijfers is gekomen. En ook duidelijk is geworden dat er een link is, een duidelijke link naar Nederland... Ja, en daar wordt ook gezegd dat als we in Nederland gaan zoeken... dan gaan we zaken vinden. Uh, zou Nederland zelf niet iets voortvarender moeten optreden hierin? Daar wordt er een onderzoek gedaan door onze sportminister Schippers. Maar er zijn stemmen die op gaan die zeggen... dat moet niet de sportminister zijn. Dat moet uh, strafrechtelijk onderzoek zijn. Want het wordt daar echt gefraudeerd. Uh, ja, dat, uh, dat roep ik al jaren. Dat het met niet een probleem is van de sportministers... maar juist uh, zou moeten zijn van justitie en binnenlandse zakenministers omdat het natuurlijk gaat over internationaal opererende maffiabendes En dit eigenlijk niks met sport te maken heeft, maar heel erg met intimidatie en fraude. Het is een internationaal probleem. Wat doet u? Wat doet Europa? Um, nou, Europa is bezig met een conventie voor matchfixing. Uh, ik vind het een beetje slap allemaal. Ik denk wat Europa zou moeten doen, ik ben uh, hier ook bezig geweest mee in het Europees Parlement is dat er een uh, definitie in het strafrecht zou moeten komen... zodat mensen niet meer wegkomen met dit soort praktijken. Ze werken heel goed samen met elkaar over de grens. Europa doet dat nog niet voldoende. En daardoor komen heel veel van die fixers ermee weg... Ja. Uh, met lichte straf of nauwelijks straf. Ah, ja, dat wilde ik even vragen. Want hoe komen ze er dan mee weg? Maar dan, dan ligt het dus aan, aan de wet in de verschillende landen. Ja, uh, die verschilt heel erg. En... Uh, er is ook vrij weinig samenwerking, waardoor matchfixing ja, vooral opgelost wordt, uh, zeg maar, tot aan de grens aan toe. En daarom ben ik ook wel blij dat Europol nu in samenwerking met een aantal lidstaten dit onderzoek gedaan heeft waaruit blijkt. En dat hebben ze gisteren ook zelf gezegd, dat het een topje van de ijsbergen is. En dat er eigenlijk nog veel beter samengewerkt moet worden. En dat er inderdaad een strafrechtdefinitie zou moeten komen... waardoor ze niet meer kunnen ontkomen in lidstaten die er nauwelijks iets mee doen. Ja, nou, je zit dan, dan echt in die definitie uh, in het strafrecht? Want uh, ja, in het strafrecht wordt over het algemeen fraude toch wel gedefinieerd een omkoping. Zou je dat specifiek voor voetbal moeten doen of voor sport? Uh, nou, in het geval van matchfixing... Uh, is het soms moeilijk om het precies onder die uh, definities te doen in sommige lidstaten. Valt het inderdaad onder sportwetten en andere in strafrechten. Dus ik denk dat het zal helpen. U heeft natuurlijk gelijk, uh, het gaat erom dat politie en justitie gewoon beter over de grens moeten, samen, moeten samenwerken. Mm -hmm. En het serieus moeten nemen, want niet in alle lidstaten wordt het serieus genomen. Net zoals in Nederland, er wordt nu een onderzoek uitgevoerd op het niveau van universiteiten. Goed dat er een onderzoek komt, maar ik ja. denk dat je beter de politie erop af kunt sturen. Hoe, hoe wordt daar in Europa naar gekeken, naar de Nederlandse houding? Of is daar geen reactie op? Nou ja, naar Nederland wordt vooral gekeken van... Ja, hoe kunnen ze nou blijven beweren dat het niet voorkomt ja. in Nederland. Terwijl ja, om de hoek in Duitsland, een hele grote zaak... Uh, in België een hele grote zaak. En in Nederland komt het niet voor. Uh, ja, dat kan je natuurlijk niet hard blijven maken. Ik denk dat hier gewoon zo spoedig mogelijk actie ondernomen moet worden. Ja, en dan op de manier zoals Duitsland dat al jaren doet... met een officier van justitie die daar bovenop zit? Uh, nou, dat lijkt me een heel goed begin. Duitsland werkt uitstekend samen met andere lidstaten. En dat heeft inderdaad geleid tot een heleboel arrestaties. Emin Boskoet, PvdA Euroloop Parlementariër. Hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan. Graag gedaan. Goedemorgen. Brussel, als we dan toch over Europa hebben. Brussel moet minder macht krijgen. Dat zegt CDA-leider Sibrand Buma vandaag in De Volkskrant. De Buma, goeiemorgen. Goedemorgen. U dacht, uh, geef hem eens even van Jetten, we gaan de andere kant op. Ik dacht, uh, er is een discussie gestart door David Cameron in Engeland. Um, op dit moment is die discussie nog stil in Nederland. Maar nou, wat mij betreft moet Europa een Europa zijn wat sterk en zelfbewust is... als het gaat om het versterken van ons continent financieel-economisch. Dan moeten we verder gaan met integratie. En tegelijkertijd, net als in Nederland... moet je ook bereid zijn bevoegdheden daar neer te leggen... waar het beste kunnen worden uitgeoefend. En dat is heel veel bij de lidstaten. Hm. Maar niet de krenten uit de pap uh, pakken, meneer Buma. Zoals de kritiek op Cameron natuurlijk was. Die wil alleen de leuke dingen en de slechte dingen dan maar zelf beslissen. Ja, dat ben ik helemaal met u eens. Wat Cameron zegt is... ik Engeland Ga in mijn eentje eens even de bevoegdheden pakken die ik leuk vind. Dus juist niet uh, financieel-economisch versterken. Mijn stelling is dat we veel meer in Europa met elkaar moeten doen... als het gaat om het afstemmen van begrotingen, um, de munt en allemaal dat soort dingen. Dat is onze toekomst. Maar tegelijkertijd, Europa als het zelfbewust is... moet het ook bereid zijn te zeggen dat zaken als pensioenen, sociale zekerheid, zorg... Um, een aantal dingen rond het milieu... ook daadwerkelijk veel beter door de lidstaten gedaan kunnen worden. En het kabinet is echt oorverdovend stil. Terwijl de discussie nu in Europa wordt gevoerd. Ja, want er wordt binnenkort weer een meerjarenbegroting opgesteld... en geeft eigenlijk aan... dan moeten we nu eens eventjes beslissen wat wel en wat niet. Dat is nou, dat het punt. Is het, dat is een belangrijk punt. We gaan dit weekend al in Europa de grote top zien over de meerjarenbegroting. Dan ben ik bang dat Mark Rutte alleen maar komt met één zin... ik wil een miljard uit Europa terug... Maar de werkelijkheid is dat er veel meer aan de hand is. En dat is dat als je zegt Europa moet zuiniger, ik deel die opvatting, dan moet je ook aan kunnen geven wat Europa dan niet moet doen. Ja. En het kabinet zegt dat ze tot de zomer nodig hebben om te inventariseren welke bevoegdheden eventueel terug zouden moeten naar Nederland. Ja, de trein denkt dat door en dan zijn we te laat. Maar dan lijkt het erop alsof uw betoog voortkomt uit uh, bezuiniging van Europa. U vindt ook dat het Europees beleid vaak irritatie opwekt. Nou, ik vind Waar het, zit hem uh, dat in dan ja. vooral? Wat ik de kern vind van de discussie over Europa. We moeten bereid zijn verder te gaan. met integratie die ons financieel ook economisch sterk maakt. We verdienen ons brood in Europa. en Europa verdient zijn brood uh, in de rest van de wereld. Dus dat is gewoon nodig. Maar tegelijkertijd zijn er heel veel bevoegdheden. die Europa in de loop van de tijd naar zich toe heeft gehaald. of die we hebben gegeven. waar je, ja, zoals we deze discussie ook in Nederland voeren. ook van kan zeggen: nee, dat is toch beter dat we op een lager niveau komt. En Denk aan de aanbesteding. Uh, het is goed dat wij grote projecten in heel Europa aanbesteden. Maar die grens is zo laag dat ook hele kleine projectjes, kleine adviezen bij wijze van spreken, die enkele tonnen kosten, wat voor grote bedrijven niet zo veel is, Europees bureaucratisch moet worden aanbesteed. Het is een enorm traject als je dat in Europa wil veranderen. Maar dan moet je nu beginnen is het niet zo dat u nu in die oppositie zit... of opeens wat minder pro-Europees bent geworden? Want ik kan mij nog herinneren dat u, dat was volgens mij rond 2011 nog, zei... dat uh, we met z'n allen door het anti-Europese sentiment heen moesten breken. Uh, waar, waar komt dit opeens vandaan bij u? Nou, ik ben nog steeds van mening en ik blijf van mening dat Europa onze toekomst is. En ik vind Europa ontzettend belangrijk. En we moeten ook verder gaan met Europese integratie. Als ik bijvoorbeeld denk, ik zeg het net, financieel-economisch... Ja. moeten we inderdaad door de barrière heen dat Europa er niet toe zou doen. Dus ik ben zeer pro-Europees met mijn partij. Tegelijkertijd zegt het CDA altijd al dat bevoegdheden op de plek neergelegd moeten worden... waar ze het best kunnen worden uitgeoefend. En heel veel bevoegdheden die nu Europees gedaan worden kunnen ook nationaal gedaan worden. Zoals we ook in Den Haag vaak zeggen... dat we veel aan de gemeente willen laten. Dan roept men niet, wat ben je anti-Den Haagse politiek. Nee, wat ben je voor politiek op het niveau waar het het beste is. En die discussie, die is nu actueel in Europa. En die moeten we nu ook in Nederland voeren. En dan zeg ik, ja, er zijn heel veel bevoegdheden die Europa nu heeft... Mm -hmm. die eigenlijk net zo goed door de lidstaten zouden kunnen worden uitgeoefend. Okay. Dus pro-Europees... Maar Met de opgelijkheid zelfbewust ook bevoegdheden teruggeven. CDA-leider Siebrand Weuma. dank voor de toelichting. Graag gedaan. Anders dan verwacht heeft de KPN in het laatste kwartaal vorig jaar... een fors verlies geleden, zo'n 160 miljoen euro. Straks horen we hoe dat kan. Eerst de verkeersinformatie bij de AWB Wijnand Zwaan. Wintersbuien in het oosten en noordoosten van het land maken de wegen plaatselijk glad. Maar ondanks dat verloopt de ochtendspits niet veel drukker dan gebruikelijk. Eén file valt op en dat is die op de A28 van Hogeveen naar Assen. Voor Assen-Zuid 12 kilometer na een ongeluk. Maar de weg is daar weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Hoe vergaat het de kinderen? Want het is een spannende dag vandaag. Meino Remmers is al de hele ochtend op school. Is in Vianen, nu in Meerkerk. Vandaag is de CITO-toets. Meino, wat zie jij om je heen? Dat juffrouw Suus de potlood heeft klaargelegd... dat het ook hier een briefje op de deur is geplakt met CITO-toets... en dat de opgaven ook al klaar liggen. De doos lag in de kluis. Gelukkig maar, want voor je het weet... belandt er het een en ander op Marktplaats. En er komen nu ook al drie leerlingen binnen. Is het spannend... Ja, voor mij wel. Het is mijn eerste keer, moet ik zeggen. Ja? Ja, ja, ja. Ik uh, ben eindelijk overgegaan van groep 7 naar groep 8, na 19 jaar. Dus het is ook mijn eerste echte CITO-eindtoets. Ik ja. heb altijd groep 6 of groep 6-7 uh, gedaan. En nu dan voor de eerste keer groep 8. Dus ook uh, de CITO-eindtoets. Nou, dit is een school. We, uh, we waren vanochtend op de Tel Uilenspiegel. Om het uh, stempel maar te pakken, een zwarte school. En Karin Knaap, dit is de springplank... En dat is geen zwarte school. Nee, dit is een vrij witte school. Ja, ja. ja we hebben wel wat buitenlandse. Kinderen van jup en boeren zei u net. <laughs> <laughs> oh. Ja, zwart-wit gezien wel. <laughs> ja, zwart-wit gezien wel. Nee. Goedemorgen een... jongens. Ja, spiegeling van de maatschappij. Ja. Geen, op... geen niveautoets hier, wat voor dit jaar voor het eerst is. Hè? De, ja. de makkelijkere ja. toets. Ja. Nou ja, makkelijker anders. Ja, wij vinden ja, geen niveautoets. Er is één toets die het beeld goed uitgeeft en uh, uh, we hebben geen tweede toets nodig. En bovendien moeten leerkrachten dan de keuze gaan maken. En wij vinden het juist prettig om onafhankelijk toetsinstrumenten te hebben. En de kinderen die er echt niet aan mee kunnen doen, dat is er eentje bij ons, die uh, gewoon op een eigen niveau werkt, die doet er ook niet aan mee. Dus u vindt het een beetje onzin, die het speciale niveautoets? Ja. Stoeltjes stonden op de tafel, maar die mogen het af. Jij hebt stiften meegenomen. Hoe heb je je voorbereid? Uh, ik heb goed geslapen. Ja, en... extra vroeg naar bed? Ja. Moest dat van thuis? Ook. <lacht> ja? Ja. En ik en heb nog uh, verder nog even staan te lezen... zodat ik lekker gedut kon worden. Uh, wat zei je nou extra staan te lezen? Ja, gewoon een beetje staan te lezen in bed. Ja, maar toch gewoon een gewoon boekje, toch? Ja. Hm. Helpt dat dan? Ja... Gewoon. Oh, oh. Toen was ik met je relaxed. Oh. Even jou, jou, jouw naam? Via. Oké. Okay. En jij heet? Anthony. Heeft Anthony zich ook zo voorbereid? Ja, ik ben ook vroeg naar bed gegaan. En ja, wat kan ik nog meer vertellen? Ik, uh... ik, nou, ik zie dat jullie ter voorbereiding ook de examens van... Of de examens. Ik begrijp al gelijk het woord examen. De CITO-toetsen van uh, twee jaar geleden hebben geoefend. Ja, dat klopt. Ja? Dat is om voor te bereiden wat... Uh, ja... Hoe, hoe je... Hoe zeg je dat? Nou ja, dat hoe, je hoe, weet... hoe, hoe het is? Ja. ja. Hoe en hoe ging dat? Nou, het ging wel goed bij mij. Ja? Ja. En, en, en, bij, en bij jullie twee? Even jouw naam. Celine. Ja, Celine, hoe ging het bij jou met het oefenen? Nou, soms wel goed en, en bij de anderen wat minder. Ja. Had jij bijvoorbeeld zelf ook, als je nou de keuze had gemaakt... om een gemakkelijke en een gewone te maken... of die, die andere toets die dit jaar dan blijkbaar ook is... wat had je dan gedaan? Um, ik had de gewone gedaan. Toch wel? Ja. ja. En jij? Even jouw naam erbij. Marvin. Marvin. Ja. Wat had jij gedaan als je nou de keuze had gehad? Gewone. Ja? Toch wel? Ja. Vind je dat onzin dat er twee verschillende soorten toetsen zijn? Ja, eigenlijk Waarom? wel. Omdat iedereen gewoon dezelfde moet maken, vind ik. Ja. Ja. Verband. Ja, er zijn ook leerlingen die bijvoorbeeld wat minder goed Nederlands kunnen. Ja. Nou, dan die, dan de andere toets. Ja. ja. Ben je zenuwachtig? Een beetje. Niet heel erg. Nee. Komt ook niet door mij, hè? Nee. Nee. <laughs> maar jullie zijn wel heel extra vroeg in de bankjes, al zie ik. Nou, maar het schoolplein loopt langzaam vol op de springplank. Um, en ja, de, de punten zijn geslepen. Die liggen klaar. Heel goed. Goede voorbereiding daar bij de leerlingen die de CITO-toets moeten gaan maken vanochtend in Meerkerk. We praten over KPN, want KPN gaat nieuwe aandelen uitgeven... om de financiële basis te versterken. Want KPN heeft schulden. En er is nog meer bijgekomen in het vierde kwartaal. Er is een verlies geleden van 160 miljoen euro... terwijl analisten op winst hadden gerekend. Economieredacteur Merel Stikkelorum is hier. Merel, ja, een verlies, terwijl er op iets anders was gerekend. Hoe kan dat? Uh, ja, KPN had uh, te maken met uitdagende marktomstandigheden. Oh. Zo zeggen ze dat zo, ze dat zo dan, mooi zand, zelf. Ja. Ja. Uh, zakelijke klanten liet het afweten. Die zijn natuurlijk uh, in deze tijden... staan ze niet te wachten op grote investeringen. Voorzichtig. Uh, ja, voorzichtig inderdaad. Mobiele klanten, nou ja, we, we kennen het verhaal: hè? Minder sms'jes worden er gestuurd. Minder gewoon gebeld via de mobieltjes. Um, uh, want mensen maken steeds meer gebruik van uh, WhatsApp en Skype... Uh, om, om daarmee te, te communiceren. Dus daar heeft uh, KPN veel last van. Verder ook het Duid, de Duitse dochter, EPLUS. Dat was altijd een belangrijke groeimotor... waar KPN veel winst uh, van binnen haalde... Ook daar stokt de groei nu. Ook daar veel concurrentie, net zoals in Nederland. Op de prijs ook, waardoor, waardoor het uh, daar minder goed gaat. Dus dat is ook weer een tegenvaller. En daarnaast is het bedrijf ook zelf veel geld aan het uitgeven. Veel aan het investeren in glasvezel, in snellere... Um, uh, uh, Frequenties voor mobiel internet, ja, waardoor je sneller kan uh, internetten op de mobiele telefoon. De 4G-frequenties. Dus dat kost allemaal geld. Ja, nou. En nou, uh, dan die nieuwe aandelen die uitgegeven worden. Maar zo zei je het al, om de financiële basis te versterken voor 4 miljard euro. Hoe moeten we dat zien? Ja, dat is een, een bom, uh, zei een analist die ik net sprak, die KPN gooit voor beleggers. Ze verdubbelen bijna het, het aandelenkapitaal en uh, ja, dat is toch wel slecht nieuws voor beleggers, want dat betekent dat de koek zeg maar de winst die zij onder, onderling uh, verdelen, um, ja dat die koek moet over meer mensen verdeeld worden. Dus dan um, krijgen ze minder, een minder stuk. Ja, ja uh, feitelijk minder winst per aandeel, minder dividend uitgekeerd en dat dividend dat was al um, uh, zwaar verminderd eind vorig jaar geschrapt. Ook dit jaar bijna niks krijgen de aandeelhouders. Dus dat is eigenlijk een grote breuk met het verleden. Topman, oud-topman, Ad Scheepbouwer, die deed alles om beleggers te plezieren. verhoogde juist de dividend, kocht zelf aandelen terug. Dus verminderde juist dat aandelenkapitaal. En de nieuwe topman, Eelco Blok, die doet precies het tegenovergestelde. Dus beleggers zullen daar niet blij mee zijn straks nee. als de beurs opengaat. En KBN wil dat geld dus ophalen, met name om die grote schulden uh, ja, wat af te bouwen. Hè? Dat, ja. dat klinkt natuurlijk ook niet goed. Maar je gaf net ook al aan, ze zijn ook wel aan het investeren. Ja, dus dat kost inderdaad veel geld. Nou, vorig jaar hebben ze ook nog eens 1,35 miljard euro neergeteld voor die 4G-frequenties, waarmee dus uh, snel kan worden geïnternet op de mobieltjes. Ja. Um, tien jaar geleden ongeveer is het bedrijf al zwaar in de problemen gekomen... door de voorloper van het 4G, de UMTS-licenties. Uh, mm. En uh, ja, KPN wil dat niet nog een keer laten gebeuren. Dus voor alles willen ze hun financiële positie op orde hebben... om uh, op die manier de zeker van, uh, ja, het voorbestaan van onderneming uh, uh, zeker te stellen. Dus topman die zet daar uh, zwaar op in. Goed, ja. En je moet wel mee met 4G natuurlijk. Anders doe je niet meer mee in de toekomst. Ja. Merel, stikker lorem, dankjewel. Uh, analyse van de cijfers van KPN. Had je dat ruimpje zelf uh, bedacht? Sorry, welk ruimpje? Je moet met me even... Nee, dat was toevallig. Aha. Het ruimte toevallig. Leuk. Oh, mooi Zes hè? Moet minuten mee met 4G. voor half negen. We gaan naar het NOS Radio 1. Het Britse Lagerhuis stemt vandaag over een wetsvoorstel van premier Cameron... waardoor mensen van hetzelfde geslacht met elkaar kunnen trouwen. De grootste tegenstand komt uit de hoek van uh, eigen partij van Cameron. De conservatieve correspondent Arjen van der Horst. Arjen, waarom is Cameron met dit voorstel gekomen... als het zo moeilijk ligt in zijn eigen partij? Omdat hij op de eerste plaats zelf uh, een overtuigd voorstander is. Hè? Yo, hij zei afgelopen oktober nog tegen zijn partijcongres... ik ben niet voor het homohuwelijk, ondanks dat ik conservatief ben. Nee, ik ben voor juist omdat ik conservatief ben. En de premier heeft er dan ook uh, tot zijn heilige missie verklaard... om zijn partij te moderniseren. Hij ziet dat de meerderheid van de Britten... absoluut geen moeite heeft met het homohuwelijk. En hij vindt dat het in de 21e eeuw niet langer kan zijn dat zijn partij zich daartegen verzet. Ja, en toch is er bij een groot deel van de conservatieven echt weerzin... zo mogen we het wel noemen. Waar komt dat nou vandaan? Ja, een deel is echt principieel. Er zijn conservatieven die vinden dat het homohuwelijk... niet in lijn is met de traditionele waarden van de partij. En dan heb je ook nog parlementariërs die persoonlijk voor zijn... maar toch tegenstemmen omdat ze onder zeer grote druk staan van partijgenoten uit hun kiesdistricten. Die zeggen dat ze bedolven worden onder brieven en e-mails... van boze partijleden, partijleden die die dus uh, tegen zijn. En zij vinden dat ze uh, naar deze leden moeten luisteren. Um, gaat het wetsvoorstel ver? Uh, Wat is de strekking ervan? Ja, het wordt vaak het homohuwelijk genoemd. Maar in feite is het de openstelling van het burgerhuwelijk voor homostellen. Uh, er was al zoiets als een burgerlijk partnerschap voor homostellen wat in feite dezelfde rechten gaf als het burgerlijk huwelijk. Maar ja, daarvan zeiden homo's en lesbiennes... Ja, de wet die maakt nog steeds een onderscheid, dat is discriminerend. En wij willen een wet die voor iedereen gelijk is. Het lijkt heel erg op de Nederlandse situatie. Het gaat een klein stukje verder. Zo zullen de Britten het fenomeen weigerambtenaar niet kennen. Ambtenaren van de burgerlijke stand... Ja, die mogen dus niet weigeren een huwelijk te voltrekken. Hm. Hoe is het met de kerken? Heb je ook weigeren kerken? Heel veel weigerkerken. De, de Anglicaanse kerk, de leiding daarvan, heeft zich fel verzet tegen dit voorstel. Het staat overigens de meeste kerken en andere religieuze instellingen vrij om het homohuwelijk te voltrekken. Maar in het wetsvoorstel staat wel dat ze daar niet toe gedwongen kunnen worden. Ik zeg trouwens, meeste kerken, want er is één uitzondering gemaakt voor de Church of England. Dat is de kerk die hier de status heeft van een semi-staatskerk. En in het wetsvoorstel staat een expliciet verbod voor de Church of England om homohuwelijken te voltrekken. Ja, en dat was bedoeld uh, als een gebaar van Cameron naar de Anglikaanse kerkleiders... Ja, die, zoals gezegd, zich fel verzetten tegen dit homohuwelijk. Nou, en we spreken hier nu omdat het Lagerhuis straks gaat stemmen. Als de meerderheid voor is, is het voorstel er dan ook door? Nee, we staan eigenlijk nog maar aan het begin. Uh, het Hogerhuis zal zich erover buigen. Dan moet het Lagerhuis daarna nog stemmen over eventuele amendementen... Maar goed, Cameron hoeft niet echt bang te zijn... dat zijn voorstel uh, gaat sneuvelen in dit lange wettelijke proces. Uh, er is weliswaar verzet in zijn eigen partij... maar bijna de voltallige Labour-oppositie... en ook de, zijn coalitiepartner, de Liberaal-Democraten... Ja, die hebben al hun steun uitgesproken voor de wet. Goed, en Arjen, leeft dit eigenlijk in Groot-Brittannië? Want Franse toestanden, zoals demonstraties voor en tegen... die zullen we, zijn nog niet aangekondigd, hè, geloof ik, maar speelt het? Uh, die zul je hier niet zien. Uh, het leeft ontzettend in de politiek. Het, het splijt de conservatieve partij op het moment. Maar als je kijkt naar opiniepeilingen... Ja, dan zie je dat een meerderheid van de Britten 55 tot 60 procent voor is... terwijl 35 procent tegen is. En als je ze vraagt, vindt u dit niet, niet een echt prangend... en heel dominant uh, politiek onderwerp, dan zegt slechts 1 procent ja. Dus de meeste Britten die liggen hier niet echt wakker van. Arjan van der Horst, vanuit Londen. Dank je wel.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 De rode cijfers voor KPN en referendum in Utrecht over plan Megaprovincie. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben al Meegens. KPN geeft voor 4 miljard euro aan nieuwe aandelen uit. Daarmee hoopt het telecombedrijf de eigen financiële positie te versterken. Het gaat nog steeds niet goed met KPN. Dat komt vooral door teruglopende inkomsten... doordat klanten minder mobiel bellen en sms'en. Ze gebruiken steeds vaker gratis diensten als Skype en WhatsApp. Daarnaast neemt de concurrentie toe in de mobiele telefonie. KPN leed in het vierde kwartaal 160 miljoen euro verlies. Tegen de verwachting in, analisten gingen ervan uit dat het telecombedrijf winst zou gaan maken. Er komt een referendum in de provincie Utrecht. Het gaat over de samenvoeging van de provincie met Flevoland en Noord-Holland. Het kabinet wil dat de drie samen gaan. Maar er is niet iedereen het over eens, zoals de PVV in Utrecht... die de motie voor het referendum indiende. En omdat een paar andere partijen dat ook zien zitten mag de bevolking van de provincie Utrecht zich er in maart volgend jaar... tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen over uitspreken. Als ze tegen zijn, betekent het niet automatisch dat de superprovincie er niet komt. Dat weet ook de indiener van de motie. Het moet een raadgevend referendum zijn, want uiteindelijk gaat de minister er nog steeds over. Als het er ons ligt, gaat de minister luisteren naar de uitslag van het referendum. En ik hoop dat, uh, dat hij zich dan ook aan, aan de mening van de burgers zal houden. Maar dat zullen we moeten zien. De Nederlandse aardoliemaatschappij heeft de afgelopen week 200 nieuwe schademeldingen binnengekregen. Nam directeur van de Leenput, heeft dat gezegd tegen RTV Noord. Het gaat om schade door aardschokken die worden veroorzaakt door de gaswinning in Groningen. Gaswinning in het gebied leidt opnieuw tot onrust. Nu is gebleken dat daardoor zwaardere bevingen kunnen ontstaan dan eerder werd gedacht. De PvdA benadeelt geen ouderen en Henk Krol en Geert Wilders moeten ophouden een karikatuur te schetsen. PvdA-leider Diederik Samsom koos gisteravond in Nieuwsuur de aanval. Wilders maakte Samsom uit voor bescher, Een 50-plus-voorman Krol zei dat de partij van Samsom geen sociaal gezicht meer heeft. Een reactie op de opmerking van Samsom bij een bijeenkomst van het blad Libelle... waar hij zei dat ouderen juist de rijkste groep van het land vormen.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 als dat mensen zijn die boven de 65-plus zijn. In de Amerikaanse staat Alabama is na zeven dagen... een einde gekomen aan de gijzeling van een jongen van vijf. De FBI bestormde de bunker waar een Vietnam-veteraan de jongen vasthield. Het kind is in het ziekenhuis onderzocht. Het lijkt fysiek niets te mankeren. De gijzelnemer is bij de actie omgekomen. En de Nederlandse atleet Brian Mariano is op Curaçao veroordeeld... tot een jaar celstraf, waarvan de helft voorwaardelijk... hij werd twee maanden geleden op de luchthaven van Curaçao... betrapt met ruim 700 gram cocaïne in zijn koffer. Mariano, viervoudig Nederlands kampioen op de 60 meter indoor... En vorig jaar deed hij mee aan de Olympische Spelen... zegt dat hij niet schuldig is. Hij zegt dat hij niet weet hoe de cocaïne in zijn koffer terecht is gekomen. De kans dat hij op zijn oude niveau terug kan keren is klein... zegt correspondent Dick Draaier.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 ANRB-verkeersinformatie. Ah, nee, in het noordoosten en oosten van het land is het door winterse buien plaatselijk glad. Verder is het een iets drukkere spits door de buien. De meeste vierden staan rond Amsterdam en ook in het zuiden van het land. Zeker op de A58 bij Tilburg, is het nu erg druk. Verder valt op het ongeluk op de A2 van Eindhoven naar Utrecht... voor de afrit Kerdriel, 6 kilometer vierden. Het was vanmorgen een ongeluk op de A28 van Hogeveen naar Assen. Nu nog vierden rijden tussen Beide en Assen-Zuid, 6 kilometer. De andere kant op voor de afrit West. 5. En de N50 en richting Zwolle. tussen de Ramspoolbrug en Kampen Zuid 7 kilometer. Dat komt door een gekantelde vrachtwagen. Meneer, die megaorder waar we al maanden aan werken. Die is er juist gecanceld.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 Goedemorgen, het is zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Er werd de afgelopen weken in Politiek Den Haag al flink gesteggeld over het lot en de positie van de ouderen. En gisteren begon het opnieuw toen PvdA-leider Samson zei dat ouderen niet de enige zijn die de crisis moeten betalen. En dat ouderen een behoorlijk percentage hebben van het totale Nederlandse vermogen. De oudere bond en een deel van de oppositie stond op de achterste benen. Politiek verslaggever Marcel Bril in Den Haag. Marcel, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, waar komt dat vandaan? Zoveel praten over de oudere generatie. Nou, om te beginnen zijn er gewoon heel veel 50 plus. Dus Ik las ergens dat een derde van de Nederlanders op dit moment 50 vijftigplussers is. Dus ja, dan valt er heel erg veel te halen voor de oppositie... en heel erg veel te verliezen voor de coalitie. Dus dan is het al snel een thema. En bovendien worden de ouderen goed vertegenwoordigd. Tegenwoordig in de Tweede Kamer heb je zelfs een speciale partij... 50 plus, nou ja, die vragen ook veel aandacht. Die hebben een oudere meldpunt, dus dat draagt er ook toe bij. Maar vooral, en dat is denk ik nog wel de belangrijkste reden, is overigens geen uniek uh, argument voor de ouderen, hoor. Maar dat geldt ook voor andere groepen. De maatregelen die al eerder aangekondigd zijn, bijvoorbeeld in het vijf-partijenakkoord, die grote deel zijn overgenomen door deze huidige coalitie. Ja, die waren eerst theorie, die stonden op papier, en nu in 2013 gaan heel veel van die maatregelen in. Dus ja, als theorie praktijk wordt, en als je in je portefeuille meneer merkt dat er minder binnenkomt of meer uitgaat, ja, dan ga je je zorgen maken, dan word je boos en dan ga je je mengen. Hey, Samson zegt, bij de ouderen zit veel geld. En als je dan kijkt naar de reacties van uh, Wilders, van Krol, van 50PLUS... heb ik het gevoel, dat had hij nou niet mogen zeggen. <laughs> nou nee, ja, het lijkt er een beetje op. Uh, en, en zo zeggen die partijen het ook. Uh, hè, je noemt ze al, uh, Geert Wilders en, en uh, Henk Krol van 50PLUS. Uh, die zeggen, uh, het lijkt er een beetje op dat, dat, dat Samson aan het provoceren is. Hè? Maar nee, dat beeld wilde hij wegnemen. We hoorden net al een stukje uh, in uh, Nieuwsuur... Uh, dat uh, uh, hij uh, helemaal geen uh, provocatie... Hij wil een eerlijk verhaal vertellen. Want niet alleen de ouderen is de dupe, maar iedereen. En was het eerder zo dat de ouderen automatisch armen waren? Dat is nu niet meer zo. Dus hij wil dat beeld rechtzetten. Hij wil gewoon een eerlijk verhaal vertellen. Daar deed hij zijn uiterste best voor gisteravond. En dus kan hij het eigenlijk ook niet hebben als andere partijen... zoals Henk Krol bijvoorbeeld zegt dat vooral de ouderen de dupe zijn... en dat die er ook op achteruit zijn gegaan de hele tijd. Het gevaar dat we karikaturen schetsen van wat groepen mensen overkomt... en daarom nou ja, wel op het moment dat hij, zoals je vorige week uh, deed dat in, in, in Pauw en Witteman geloof ik, expliciet benadrukken dat ouderen er alleen maar op achteruit zijn gegaan in de afgelopen jaren. En dat is niet het geval. Tja, een karikatuur of niet die 50 plus. Want Henk Krol doet het natuurlijk wel heel goed. Zo'n themapartij werkt dus blijkbaar wel. Wordt de coalitie daar zenuwachtig van? Nou, liever hadden ze natuurlijk gezien dat dat niet zo was. Dat Henk Krol niet zo hoog in de peilingen uh, zou staan. Maar ja, vanaf het begin af aan hebben ze al gezegd... ja, er moeten hele moeilijke maatregelen genomen worden. En dit uh, uh, kun je verwachten. En als ze nu al zenuwachtig zouden worden... ja, dan kunnen ze er net zo goed eigenlijk uh, mee ophouden. Want uh, er gaat nog heel veel gebeuren. Niet alleen... Bij ouderen, maar dus ook bij andere groepen, chronisch zieken en gehandicapten, de thuiszorg, allemaal maatregelen die in 2013 ook al ingaan en later, de latere jaren, gaat het bijvoorbeeld over de WW-uitkering. Ja, en dan komen allemaal van dit soort geluiden van allerlei andere partijen. En als je nu dus al zenuwachtig zou worden, ja, dan heb je wel een probleem als een coalitie. Dus ze stralen uit, we zijn niet zenuwachtig, we doen dit omdat het moet. Marcel Bril in Den Haag. Door naar Turkije. De Nederlandse militairen die naar Turkije reisden om patriots te installeren... langs de Syrische grens zijn daar niet veilig. Dat zeggen leden van de extreem-linkse actiegroep... die de zelfmoordaanslag bij de Amerikaanse ambassade in Ankara... afgelopen vrijdag hebben opgeëist. Volgens de actiegroep zijn zelfmoordaanslagen gerechtvaardigd... om westerse bemoeienis met Turkije te stoppen...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 Dan hetzelfde doen? Zou u zelf bereid zijn om uzelf op te blazen? Elbette. Zeker, zeker moet je bereid zijn om zover te gaan. Als we dit jaar niet begonnen hebben, we niet begonnen hebben. We begonnen het voor Burjuwazi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 Den Haag en Antwerpen doen alle mogelijke moeite om weer een internationale trein, liefst snel, te laten rijden. Nu met de Vira zo is misgelopen, straks een reportage vanuit België. Eerst naar de weg naar de ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ongeluk op de A2 bij Den Bosch richting Utrecht veroorzaakt nu nog file. Voorknopend Empel, 6 kilometer. De weg is inmiddels wel weer vrij. En de N50 Emmaloord richting Zwolle. Daar is nu veel vertraging tussen de Ramspolbrug en Kampen Zuid 7 kilometer. En dat komt door een gekant op de vrachtwagen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nog een kwartiertje, dan begint de CITO-toets. Bij mij zou nu het zweet onder de oksels klotsen. Mylon Remmers, je bent al de hele achterna op school. Hoe is het daar? Nou, ja, de duffrouw heeft net eerst nog even rustig een stukje voorgelezen, hè? Ja, dat klopt. Waarom? Uh, dat we even weer rustig worden met z'n allen. Oh. Een rustige start van de dag, daar beginnen we graag mee, elke ochtend. En ik wil eigenlijk niet afwijken van de regelmaat. Nee. Dus wat dat betreft is het hetzelfde. En nu gaat u het uitleggen? Wat, uh, wat we gaan... Ja, we hebben allemaal spullen op onze tafel liggen. Als het goed is, een opgaveboekje van de eerste dag. Controleer even of het inderdaad het opgaveboekje is van de eerste dag. Je antwoordblad met je naam erop. Um, een uh, wit papier, waar je straks eventueel wat aantekeningen op kunt maken... waar je op kunt schrijven van, oh, die opgave ben ik vergeten... of die vind ik lastig. Dus dan uh, kun je daar even je nummer van je opgave opschrijven... zodat je hem later kunt bekijken. Een gummetje en een... een... 165.000 cito -toetsen. het zijn er 2000 meer dan vorig jaar... En er zijn ook voor het eerst twee niveaus. Je hebt de niveau-toets en dan dus de basis-toets. Maar op deze school doen ze alleen de basis-toets... want die niveau-toets, dat zien ze hier niet zo zitten. En dan is er nog een bijzondere toets voor Celeste Hekman. Want jij doet hem op de computer, hè? Ja, omdat ik dyslexie heb en dan mag ik het, uh, dan vertelt het de computer de opdrachten. En dan mag ik zelf de opdrachten maken. Oh, dus het is wel precies dezelfde toets? Ja. Het is wel precies dezelfde. doe je hebt de koptelefoon, doe je dan op? Ja. Dan we hebben de andere kinderen er geen hels van. Oh, handig. Ja, best wel handig eigenlijk. Ja, ja nou, uh, maar je hebt wel hetzelfde antwoordformulier... dus je moet het toch allemaal gaan doen, hè, maar ja... Nou, het lukt wel, denk ik. Ja, hè? Ja. Daar denk ik ook wel. Ja, het lukt, ook. Ja, dat lukt best wel. En er ligt nog een boek van de Hobbit klaar. Wat is er voor als je klaar bent? Ja, ik hou heel erg van uh, zulke boeken... Te lezen. Oh, dus als je eerder klaar bent, dan pak je het leesboek? Ja. Oké, okay. oké. Okay. Nou, dat zijn ook trouwens leerlingen... Je, je, je, heb je nou snoep klaar liggen? Energie, euh, snoepje? Ja, ja dan kan je beetje nadenken. Echt, zou, zou dat werken? Nou, dat weet ik niet meer. Gaat het gewoon proberen? Ja. ja nou, ik zie dat juffrouw Suus alle papieren uit de kluis heeft gehaald. Uh, alle boekjes liggen klaar. Even kijken, we beginnen met... Taal 1. Dan pauze, dan rekenen en dan weer taal. Ja, klopt. En dan sluiten we de dag af met... wereldoriëntatie. Wat is dat? Nou ja, dat je van alles weet over de, de dingen om je heen. Biologie en uh, geschiedenis en dergelijke aardrijkskunde. Dus ah. vinden ze ook wel leuk, denk ik. Ja, die is, die is wel leuk, ja. En voor juffrouw Suus is het ook een beetje een toets. Ja, klopt. De eerste keer, hè? Mijn eerste keer, inderdaad zenuwachtig? Een beetje wel eigenlijk. <laughs> de juffen is ook een beetje zenuwachtig, jongens. Ja. Heerlijk. Nou, dan gaat de verslaggever even aan de kant nu. Prima. Want is ook alleen maar spanning verhogen natuurlijk. Nou, succes hè, jongens. Oké. Okay. Ja, een kleine stemmetjes. Maino Remmers. De hele ochtend op school. Um, we wensen alsof ook vanuit Hilversum succes. De kinderen die nu aan de CITO-toets gaan beginnen. Nog tien minuutjes. Het voltalig Haagse college van burgemeester en wethouders is in Antwerpen. Tijdens een dagje uit, nou ja, eigenlijk twee dagjes uit... praten ze dus met het Antwerpse college over de treinverbindingen tussen Den Haag en België. Ze vinden de recente oplossing voor de problemen met de vira niet voldoende. Joris van der Kerkhoof, onze verslaggever, was ook in Antwerpen. Hij nam een andere trein. Het verhaal van die reis naar Antwerpen. Ja, hij is wel aangekomen, de trein naar Antwerpen.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 En de burgemeesters zitten naast elkaar. De burgemeester van Aartsen legt nog even uit waar Vira voor staat. Ik zou hem zeker. U weet, u weet wat Vira in het Grieks betekent. Hè? Dat is verspilling. En de burgemeester van Antwerpen legt uit.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 Nee, ons, ons stadhuis is schitterend. Dat uh, weet u donders goed. En ja, kijk, Antwerpen heeft uh, weer zijn eigen mooie culturele charme. Dus de burgemeester van Den Haag, Josias van Aertsen. En Joris van der Kerkhoff sprak met hem. Het is uh, acht minuten voor negen. Wij gaan het uh, hebben over internet en of er geld mee te verdienen valt. En of je ervoor moet oppassen. Internet-expert Roland Stekelenburg is bij ons. Roland, we gaan zo dadelijk uh, spreken over... Uh, nou ja, ook wel de gevaren van het internet en de risico's. Eerst maar eens even naar of je er geld mee kan verdienen. De cijfers van KPN. Het bedrijf heeft een verlies geleden van 106 miljoen euro... in de laatste drie maanden van vorig jaar. Het telecombedrijf heeft uh, nog altijd last van teruglopende inkomsten... doordat klanten minder sms'jes sturen en mobiel bellen. Was je verrast door uh, die cijfers? Nee, eigenlijk totaal niet. Ik las dat de analisten op uh, winst hadden gerekend. Uh, dat kan natuurlijk, maar dat moet dan wel uit andere activiteiten komen... dan het sms'en en het mobiele bellen. Uh, want uit alle trends uh, blijkt dat dat uh, terugloopt. Uh, SMS is natuurlijk een oud verhaal. Dat speelt eigenlijk al twee jaar, dat mensen dat niet meer doen. Uh, WhatsApp of Twitter of andere social media. Skype uh, wordt in toenemende mate door mensen gebruikt. Is gewoon gratis, dus waarom mm -hmm. zou je betalen voor uh, dergelijke diensten? Uh, maar wat we ook heel erg zien, het blijkt uit alle onderzoeken... dat jongeren bellen ook veel minder. En daar verdient, uh, verdienen de mobiele operators natuurlijk ook ontzettend veel geld aan. Het, je ziet eigenlijk dat, dat bellen als communicatiemiddel... is gewoon heel snel uit aan het raken. Jongeren vinden het eigenlijk veel fijner als je ze een mailtje stuurt... of gewoon of via social media iets doet. Mm -hmm. En ik kan me dat eerlijk gezegd ook wel voorstellen... want bellen is iets van vroeger. En het is eigenlijk een heel vervelend uh, middel... want je, je overvalt mensen, je breekt in op wat ze op dat moment aan het doen zijn. Zo praten jongeren er ook over, van een... een, een, een, een een, een chatbericht, daar kun je op reageren als het jou uitkomt. Ja. Dus minder inkomsten aan de ene kant. Aan de andere kant moet er geïnvesteerd worden. Want de volgende stap wordt gezet hè, met 4G en glasvezel. En ja. Dat kost weer veel geld natuurlijk. En 4G is natuurlijk heel veelbelovend. Uh, ze denken ook dat ze daar uh, wel veel geld mee kunnen gaan verdienen. kun je heel snel internet op je mobiel... kun je echt hoge kwaliteit video opkijken. Uh, zelfs in HD. Uh, maar het is natuurlijk maar helemaal de vraag... of mensen daar bereid zijn voor te betalen. Als je ja. bij elk wifi-punt wat er steeds meer worden bij de meeste koffietentjes... bij de meeste restaurants, bij heel veel openbare plekken is wifi... en dan kun je dat allemaal gratis. Maar in. dat is interessant, want dan kan je je afvragen... of al die investeringen uiteindelijk wat op gaan leveren... of dat ze het terug gaan verdienen. Dat is ook zeer de vraag. Ik zie het, kijk, het gaat uiteindelijk om consumentengedrag. En dat vergeten deze grote bedrijven nog wel eens. Ik zie dat consumenten eigenlijk helemaal geen zin hebben... om voor dit soort dingen te betalen. Als je met 10 meter lopen bij wifi komt... Uh, dan wel even aan iemand kan vragen... wat is het wachtwoord van jullie wifi thuis? Ik mm. heb inmiddels ook mijn telefoon zo ingericht... dat als ik bij mijn ouders, mijn vrienden, ja. met wie dan ook ben... gewoon op de lokale wifi kan inhaken. Ja, waarom zou je dan hele dure abonnementen gaan nemen... om dit soort diensten af te nemen? Ik weet het niet. En dan bij het gebruik van al dat internet, en dat wordt dus nog altijd meer... Uh, worden er vervelende ervaringen opgedaan door jongeren. Het, het is een schrikbarend aantal. Ja, er wordt een onderzoek vandaag naar buiten uh, gebracht, daar refereer je aan. Dat is vandaag dat uh, twee derde van de jongeren tussen de 12 en de 16... heeft vervelende ervaringen op internet. Dat is natuurlijk twee inderdaad, derde? Twee derde. Uh, uh, best wel uh, schrikbarend. En dan gaat het heel vaak over uh, in... in de grootste aantallen over het benaderd worden door onbekenden op internet. Ook de schrik van de meeste ouders. Hè? Dat je kinderen door uh, onbekenden op social media worden benaderd. Maar er wordt ook heel veel gehackt. Dus accounts worden gehackt. 21 van de kinderen zegt dat. Ze worden heel veel gepest. 19 van de kinderen. Of zelfs opgelicht online. 14 ja. uh, meldt dat. Ja, ik vind het een vrij schokkende aantal. En het is een betrouwbaar onderzoek? Het dus betrouwbaar onderzoek is van een club die heet Digi Bewust. Dat is een samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. 410 jongeren onderzocht. Uh, Ze publiceerden eerder, eind vorig jaar, een onderzoek naar hoe Nederlanders omgaan met een password. Dat vond ik ook vrij schokkend. Daaruit bleek bijvoorbeeld dat uh, uh, de helft van de Nederlanders eigenlijk nog veel te makkelijk te kraken passwords gebruikt. Dus ook dit onderzoek is betrouwbaar. Ja. Twitter is ook makkelijk te haken. Het de hek afgelopen weekend. 250.000 wachtwoorden gestolen. Die van jou ook, Robin? Ja, Want je ja. was ook een van die eerste gebruikers. Ja. al, die, ja. die moesten Klopt. ze hebben. Ja, dat dwong mij ook om allemaal passwords te veranderen. Want je weet niet wat er gebeurt. En ik, ik net zoals velen, uh, heb niet voor elke dienst een ander password. Wel voor veel verschillende dingen. Maar uh, het heeft voor veel mensen problemen opgeleverd. Um, wat we zien is, Twitter riep op zelf tot passwordhygiëne. Dat woord kende ik nog niet. Ik ook niet. Wat had het um, in? Maar ze gingen de mensen nogmaals zeggen van ja, kijk nou uit met je password. Minimaal tien tekens moet je gebruiken. Afwisselend hoofdletters, kleine letters. Voor elke dienst een ander password. Uh, schrijf ze nergens op. Allemaal ja, dingen. hallo. Schrijf ze nergens op. Hoe moet ik dat doen? eerlijkheid laden allemaal dingen waarvan ik denk dat de gemiddelde Nederlander dat helemaal niet kan. Nee. Uh, mijn moeder maakt zich hier ontzettend zorgen over. Zegt ja, hoe kan ik dat nou allemaal onthouden als ik het ook niet op mag schrijven? Mm. En ik zie hier ook een heel groot probleem. Want mensen snappen dit allemaal niet meer. Twitter die zegt, ja, het, het komt door Java dat is geïnstalleerd op je computer. Dat moet je uitzetten. Java? Nou, weet jij hoe je Java uit nee, moet zetten? Nee, nee, dat kan niet. Nee, dat weet ik niet. Dus, nee, je kijkt mij niet aan. <laughs> ik weet het ja. ook niet. Wat, wat hier <laughs> gebeurt, is dat de grote systemen steeds kwetsbaarder worden. En dat ik zie dat de gewone mensen die niet bijzonder verstand hebben van computers, steeds meer moeite krijgen om zich te beveiligen. Horan Zekelenburg. Dank WK-kwalificatievoetbal op radio 1. Morgen om half negen. Laat het zien, hier. Zo vlak voor de pauze. Laat het zien. Nederland, Italië. Klopt die bal en wordt binnen. Ja! Ja! NOS langs de lijn. Morgen om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.